Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 20 jaar En jij beleeft het ZFM in 2010 Al 20 jaar live ZFM Met, Met leeft. Are we alone in the night of the universe? Is anybody out there Pondering the same mystery? Will we never know Alright, dat is het weer, een geinig plaatje. Het gaat alweer sneller. Oh man, ik heb ook, de hele week heb ik op een trapje gestaan. Vorige week hadden we het bericht natuurlijk over het feit dat uh, als je in ieder geval drie, meer dan 33 centimeter boven de grond je bevindt, gaat de tijd sneller. Oh ja, ja daar had je het over, ja. En als je op een flatgebouw woont, voordat je het weet, dan zit je ook in zo'n aanleun flat. <laughs> in één keer. In één keer, maar helaas... Oh nee, daar is de regering, heeft de regering wel extra geld voor uitgetrokken. Voor ouderen. Voor ouderen is extra geld ah, uitgetrokken. Ah, en, nou, ik ben blij toe. Ik, bedoel, ik begin nu ook hard die kant op te gaan natuurlijk. Ja, we uh, vergrijzen ook. Dus dat komt goed uit. Er wordt gewoon extra geld. Uh, maar er is ook extra geld voor politie. En de hypotheek of rente blijft ook gewoon. Nou, het is echt een geweldig programma ook gewoon. Het is uh, veiligheid en verantwoordelijkheid. Ja. Nou ja, over veiligheid. Was je klaar met je artikel? Ik heb ook een artikel ja. erover. Ja, ik ben er goed klaar mee. Dat ja, precies. Ja, dat in het, in het Groningse dorpje, een Grijpskerk, ja? dat vind ik ook wel zo van de niet Grijpster, hè. Maar ja, daar geldt voor brugklassen van het Lauwerscollege in het hele dorp een rookverbod. Dat vind ik dan heel apart. Oh. De brugpiepers mochten al niet op school roken, maar nu nergens meer, al dus de directeur Wim van Brummen. En de school hoopt met deze nieuwe regel te voorkomen dat jonge leerlingen beginnen met roken. En tijdens de schoolpauzes worden dus twee surveillanten ingezet die rokers opsporen. En dus uh, je moet eigenlijk, uh, dan zie je hier en daar zie je dan zomaar uh, een rookwolkje opstijgen van ha, ik heb je te pakken man. Tjonge. En dan is dat iemand uit de tweede klas. <laughs> Wat een stomgedoe dit ook. Ja. Wordt het wel gecontroleerd? Maar het moet ook weer niet, niet te veel gecontroleerd worden, want we hebben te veel bureaucratie in Nederland. Er moet worden aangepakt gewoon. Ja. Het is zeker waar. Aanpakken dat tuig was gisteren te horen in Amsterdam. Het was gewoon jaren tachtig te te zien ja, in Amsterdam. Ik... Echt bizar gewoon. En ik kijk af en toe naar Pauwnieuws om te kijken van, ach, wij als radiomakers doen het nog niet zo slecht. Als ik het zo in het Pauwnieuws zie. Ja. Die man is al niet meer aan te zien met die krulletjes. En hij dan probeer je dan grappige opmerkingen te maken. Maar je kan je veel beter gewoon aan de teksten houden. Ja, ze, ze Dat zijn ijzigwekkend niet genoeg. grappig. Eisig, eisig, duizelingwekkend niet grappig. Nee, hou je gewoon aan de tekst. Je maakt vanzelf al versprekingen waardoor het grappig wordt. Maar ze blijven het proberen. En ik bedoel, het is, het is ook beginnen. Het is grappig. Maar ze gingen bij een man uh, op bezoek in Amsterdam. Die had jaren geleden ook al krakers op zolder. En nu weer. En hij was niet te verstaan. Je had geen idee waar hij het over had. Het was een buitenlander. Wat doet hij daar in Amsterdam? Ja, oh, hallo. Hallo, weet ik veel. Maar in ieder geval, dus uiteindelijk uh, gingen ze met hem naar de politie aangifte doen. Dat mocht niet gefilmd worden. Einde van het item. En later werd de krakers weggehaald. Ik het sloeg echt helemaal nergens op. Maar goed, uh, wat er op straat gebeurde sloeg wel ergens op. Want de agenten waren flink bezig. Je ziet ze op de foto, hier in de kletskant van Nederland. Flink aan het werk met de twee bovenop al die krakers. En, uh, met z'n tweeën? Met z'n tweeën nog maar. En heel netjes vind ik dat. <laughs> ja. Dat is heel netjes. Ik bedoel, zie, meestal zien we het anders op. Met z'n allen op één kraker. Oh, oh ja. <laughs> maar uh, ja, het is uh, ja, ik vind het wel weer grappig om te zien gewoon. Ja, maar als je het is ook wel hoort, weer goed misschien hoor. Je staat ook van, hè, die, die krakers waren echt, die hebben een spoor van vernieling achtergelaten in het gebied in een deel van een grachtengordel. Stenen uit de straat getrokken, auto's beschadigd, zakken uit elkaar getrokken, brandjes, gest, uh, uh, uh, uh, brandjes gesticht en zo. Ja. En lag zelfs ook nog auto op zijn kant in het Spuistraat. Maar dan zegt, dan zegt een van de mensen op het terras. dat lijkt er de jaren zeventig wel. Ik denk van nou, dan gaan dus mensen op het terras lekker. Van nou, doe mij nog maar een biertje hoor. En dan, juist zie je dat? Weet je ja, <laughs> die, wel, die gaan gewoon heel relaxed. Alsof ze gewoon naar een toneelvoorstelling zijn. Weet je Dat is het toch ook een beetje geworden allemaal. Overal is filmmateriaal ja. Van alles kan je gewoon uh, aanschouwen. Nou, ik vind het op zelf wel weer goed om dit even een beetje aan te pakken. Want ja, <kwijnt> ik snap dat er veel huizen leeg staan. Ja. ja, je kan er niet zomaar ergens in iemands huis binnendringen en gaan kraken. Nee, maar ik denk ook uh, dat eigenlijk moeten ze afspraken hebben van... nou, je mag hier een jaar zitten, we proberen te verkopen en dan doen we het voor die datum. Maar ja, als, als jij een huis wil kopen je weet dat er krakers in zitten... van ja, ze gaan er dan wel uit, maar je weet bij god niet hoe ze het achterlaten. Want het wordt nee. een puinbak, dat wil je niet weten. Het grappige is wel dat ik uh, ooit een, uh, een kennis heb gehad in Amsterdam... en die had zeg maar gewoon een benedenverdieping met een klein stukje zolder erbij... En ze kwam er eigenlijk achter dat die, die, die, uh, die verdieping, op die verdieping, die zolderverdieping, daarachter ook nog twee kamers waren. En die twee kamers werden eigenlijk nooit gebruikt. Oké. Okay. Daar had de gemeente eigenlijk gezegd van, nou, nee, nee, je hoeft niet. Dus ze geven het naar, nou, drie, vier jaar, dacht ze van, weet je wat, ik sla die muur er tussenuit. Dus ze heeft illegaal twee kamertjes achter haar zolderkamer erbij getrokken. Ja, ja. En ze heeft, eigenlijk, dat doet ze nu al drie jaar volgens mij. Ik heb nu al een paar Niet vertellen, je weet ah, niet wie ja. daar luistert. Maar goed, uiteindelijk uh, doet ze doet, dat doet al drie jaar. Geen haan die er nee, Ze een ja. slot op de deur gezet en ze heeft gewoon twee kamers er gratis bij. Kruis erbij. Niet slecht, hè? Nou, weer talking. We is het op de radio. Memories.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 en uh, daar zongen we met z'n allen meegaan... Always, always... De stoelen gaan niet om, helaas. Nee, en nee. het raam blijft gelukkig zitten. Ja, dat is het ook nog weer. Het zit gelukkig niet hoog genoeg. Nee, het is dus, dus uh, leuk. Ik heb ik het in niet nog... gevolgd, maar ik geloof dat het wel een paar keer de stoelen omging. Ik heb het ook over The Voice of Holland. Oké. Okay. Daar, uh, ja, ja, ja, Ja, Jij hebt hem volgens mij een beetje broekafzakkend gevoel bij dat programma. Mm. Ik, vind, ik, nou, ik vind wel, de stelling vind ik leuk van uh, ze worden wel eerst puur beoordeeld op het geluid. En ik moet zeggen, je hebt soms ook wel eens op de radio... dat zou je ook hebben, hoor je een plaatje van... oh, wat een lekker nummer, weet je oh, wel. een ja? lekkere stem. Ja. En het kan soms wel tegenvallen als je ze ziet. En als ja. je dus puur van de stem af laat hangen. En dat is dus eigenlijk wel, het gaat echt puur om de stem. En pas daarna wordt er dus bepaald of, of zij ermee verder gaan. En dat op zich, dat is wel weer... Van niemand, maar daarna is de rest weer precies hetzelfde. Ja, dat is weer precies hetzelfde. Dan moet je kiezen: van oké, okay, die persoon is omgedraaid. die vindt me goed. Dus die gaat mij coachen. En dan krijg je uiteindelijk een wedstrijd tussen die, die juryleden die dan allerlei bandjes onder zich hebben en dan gaan ze ja. elkaar strijden en zo. Maar wat ik zo grappig vind is ja. dat de jury, dan hebben ze allemaal niet gedrukt. Denkt van nou, het heeft het net niet. Nee. En dan kijken ze en draaien ze om, dan is het toch een lekkere meid of een lekkere goos Dat ze denken: shit! Dat heb ik gemist. Het zaalpakket was perfect! Weet je je. Wel, daar had ik andere dingen mee kunnen doen. Maar ja, ik heb het toch wat het idee dat ze misschien achteraf. misschien toch wel. Eh, ze zijn al een beetje bezig met zingen. Dat ze dan misschien dat ze een extra boost geven. Dat ze zich misschien toch stiekem op de achtergrond nog een beetje wat ja. meedoen. Ja, precies. Dat ze toch, ja, want ik bedoel, ja, talent. Ja. ja, het is niet dat je dan helemaal naar huis wordt gestuurd. Nee hoor, jij kan gewoon weer bij de, bij de Albert Heijn of bij de 2000. Werd ik wel aan het werk. En er is eigenlijk ook heel veel talent. wat eigenlijk ook uh, niet enorm in de schijnwerperstraat. En, en, en, en die er dan net niet komen. Het was ook wel leuk, want er was nu ook iemand. En, uh, of niet, ik heb gisteren niet gekeken, maar vorige week. En die was al bekend, had auto nummer 1 hit gemaakt. En daarna is het dan weer een beetje naar achter. En die Jeroen van de Boom had echt zo van. Dat had ik het toch ook! Ik was het ook iedere keer net niet. En nu ben ik er wel. Ja, oh, die, ik. ja ik vind je hem zo goed, Jeroen van der Boom? Nou, ik weet niet hoor. Ik, uh, hij had toen gewoon massa met het liedje van Je bent zo. Dat, uh, dat, dat was gewoon inderdaad een, uh, iets makkelijks. Ach, het is leuk. Het schijnt dat echt. Wat de van de Nederlanders vinden het Nederlandse lied, vinden ze leuk. Ja, het en, wordt wel te weinig gedraaid op een aantal uh, radiostations. Uh, zeker ook 100%. bij dit uur wordt het weinig uh, gedraaid. Ja, zeker tijdens dit uur. Maar we hebben heel veel Nederlandse beentjes die ja. nou niet Nederlands zingen, maar wel Nederlands producties uh, uh, Nederlands Nederlands productie spelen. Ja, precies. Het <laughs> is toch anders, <laughs> is dat hè? Ja, je hoort het toch. Hoor je het? Dit is Nederlands. Het is Nederlands gitaar Oh, ja, wat ja. Vertel, is dit een Nederlandse gitarist? Ik zou het echt werkelijk maar niet weten. moslem <laughs> Moslimjongeren lezen meer kranten en andere Nederlandse, dan andere Nederlandse jongeren. Kijk. Dat blijkt uit het onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dus niet zomaar van de kletskat van Nederland. Nee, de Vrije Universiteit van Amsterdam hebben onderzocht. Uh, en dat hebben ze gebaseerd op 2400 Nederlandse jongeren tussen de 13 en 26 jaar. Daaruit bleek dat moslim 15% meer gebruik maken van krantaanbod... En 8% meer kijken naar Engelstalige televisie. En dat doen ze vooral om op de hoogte te blijven wat hun eigen land speelt. Want ze voelen zich niet verbonden met Nederland. Oh, Oeh, kijk. Jee. En dat, dat is een van de aanjagers van het uh, niet goed integreren. Niet in, precies. Het is goed dat je de krant leest, maar je moet wel de juiste kranten lezen natuurlijk. De Volkskrant. Ja, Toch? of het Financieel Dagblad. Oh ja. Oh, daar word je alleen maar heel treurig van, denk ik. Dus dat is wel goed om te, te weten. Dus Nederlandse jongeren, kom op, pak die krant er nou gewoon weer eens bij Het is ook best wel leuk. Ja. Maar we hadden het net nog over de Voice of Holland. Ik moet eerlijk vertellen, ik ben afgelopen woensdag... heb ik naar de uh, Voice of Zandvoort geluisterd. Oh ja. Maar er was in... Uh, in uh, Andrea was er een uh, Italiaanse avond. En die heette Senare e Cantare. En dan kon je dus eten. En ondertussen waren er, uh, was er een, uh, een, een klein uh, trio... Ja. En uh, ja, toevallig was het mijn broer, maar ik vond het zelf erg leuk. En, uh, en, en samen met Sandra Ritsma, Ritskes baartman en pianist Fred Grest, Die kent uh, de meeste standwoorders, kennen hem wel. Ja. En die hadden dan tijdens het eten tussendoor een klein blokje met de Italiaanse muziek. En de mensen mochten meezongen, ze hadden wat teksten erbij. En dan had je dus inderdaad dat het hele restaurant zingt van... Ah, oh, wat een geweldig gevoel. Oh, nou, dat, dat, dat was wel, ik had het idee even dat ik gewoon in zo'n klein... Een restaurantje ergens in, in Rome zat, in zo'n achteraf buurtje. Kijk, dus is nog milieuvriendelijk vriendelijk ook, want het ja. bespaart ah, je nog vliegkosten. vliegkosten, ja. vliegkosten. Nee, het was gewoon heel gezellig. Maar, nee, maar het is wel gevaarlijk, je moet niet eten en zingen en luisteren tegelijk. Nee, we kregen iedere keer het blokje voordat het gerecht uitgeserveerd werd. Oké, okay. Dus we oh, begonnen dat is wel gewoon goed. met, uh, met uh, Vinicoli van Nicola, wordt ermee begonnen. En toen uh, en, en, en, kreeg iedereen een drankje. Dat zat dan bij, het, uh, ja, bij ja. het dingetje. En dan daarna uh, kreeg het voorgerecht. En na het voorgerecht toen iedereen het op had. En dan gingen zij weer zingen en ondertussen werden de borden weggehaald. Oh, Oké, okay. dus dat was ja, dat dat heel, ja, heel genoeglijk. Ja, want dan kan zit te eten en zitten luisteren. Kan, dat, kan, dat is niet goed. Je moet gewoon goed voelen wat er in je buik gebeurt. Dat zeg ik altijd. Ja, absoluut. Dan krijgen we weer zo'n one-liner van Wilco. Laten we nou snel muziek draaien. Dan dus krijgen je we weer zo'n wijze les over eten en zo. Oh, nee, oh, zijn... absoluut. Dat is genoeg geweest. U oh, bent zo saai. Oké, okay, wat hebben we hier? Morning Benders. All day, daylight. Zullen we? Overdag toch? Rift uit. Looking on here. beginnen de beentjes dan zijn ze soms nog bezig met de studio af te bouwen oké okay. dat zijn de klusjes en kijk uit naar de klusjes en klusjes ik kijk uit voor Marie's de Hond ja voor je weet klaagt hij aan jij hebt het gedaan kan die ander niet zijn jij hebt de klusjesman. Klusjesman, die doet alle rare klusjes altijd ja, ik word hier in... wel erg onrustig van, van deze ja lekker is dat gewoon en... dat, lekker dat om dat nare gevoel even op je te nemen en daarna lol ja, dat is waar. Dan dat moet je je schouders, schouders even heel hoog doen en dan laten vallen. Dan voel je inderdaad het weggaan. Ja. Maar weet je, er, er is ook een, het schijnt ook dat de afwijzing je hart toch echt wel een beetje kan breken. Ah. Want het heeft, niet, uh, het heeft niet alleen effect op je emoties, maar je hart raakt er echt door, letterlijk door van slag. Oh ja. Want er was een onderzoek van de Universiteit in Amsterdam en Leiden... En de studenten moesten dus een foto van zichzelf sturen en er werd aan hun verteld dat ze werden beoordeeld op de eerste indruk die ze maakten bij die studenten van die andere universiteit. En een paar weken later kwamen diezelfde studenten weer naar het lab om de foto's te bekijken van de studenten die hen hadden beoordeeld. En hun hartritme werd gemeten terwijl ze moesten raden of de onbekende gezichten op de foto's hen nou wel of niet aardig zouden vinden. En daarna werd hen verteld of, of, of ze hen ook echt aardig vonden. En dat was een door de computer gesimuleerde reactie. En uh, het schijnt dus dat de hartslag van de proefpersoon, die daalde in afwachting van de beoordeling, maar het is ook vaak dat je dat, dat je dan als je heel, heel erg spannend, weet je, oh, en ja. dat je hart dan uh, langzamer gaat slaan. En uh, ook uh, hij veranderde ook nog uh, na een negatieve mening. En het duurde ook langer tot het weer de normale hartslag bereikte. Dus oh. een onverwachte afwijzing kan het dus echt aanvoelen alsof je hart breekt. Zo, dat is toch dus wel heel apart. Kunnen toch wel, dat heeft ver. Strekkende gevolgen, want ja. daar kunnen rechtszaken uit voorkomen. Ja, maar het kan eigenlijk uh, ook gebruikt worden om moorden te plegen, denk ik wel eens. Als je mensen echt zo in spanning houdt. Ja. Misschien. Nou kunnen we daar mensen niet voor, uh, bah, hoe noem je dat, uh, beschermen? Tegen beschermen, tegen dit, dingen, is het ook levensgevaarlijk. Hè? Ja, ja. <laughs> levensgevaarlijk. Ja, precies. Ja, nou, ik denk dat mensen gewoon. Uh, we moeten zorgen dat ze nooit meer buiten komen, nooit meer beoordeeld worden. <laughs> maar, dat, dat is, maar het grappige ja, is... Je houdt het altijd, hè? Het, het maf is dat we momenteel helemaal in een meningenwereld leven. Overal moet je een mening over hebben. En de meest uh, randebiel op straat wordt gevraagd naar zijn mening. En die wordt uitgevent op de televisie. En het, ja, het, je moet worden beoordeeld in allerlei radio- en televisieprogramma's. Maar je moet je ook niet te veel aantrekken fik... van al die meningen. En Feit... dat is belangrijk. Ja, dat is waar. Maar op een of andere manier, iedereen heeft de meningen. Alles moet beoordeeld worden. Mm. Het is Echt alles staat de bol van. Ja. Dus ja. Maar ja, wij zijn al wat ouder. Hè? Dan word je wat milder. En Dan denk je ook van, ach. Word ik milder? Ja, ik, ik heb wel het idee dat je, dat je een ding huh? aantrekt. Of niet? Wat denk je nou? Wat denk je zelf nou? <laughs> Nou, straks wat nieuws uit de regio. Ik ga dit even over nadenken. Doe maar. Even. Eens even straks wat nieuws uit de regio. Eerst even een Be beetje uit België, waar het allemaal zo zacht is. Nou, als je deze plaat beluistert, dan valt het allemaal wel een beetje mee, hoor. Rex Customs. your bookmarks, browse this page, beg for updates, interstate, gentle gesture. Ik raak een beetje in de war. namelijk hij zingt over Denmark, maar ze komen uit België. Rex heet de band en dat heet... Oh nee, Custom heet de band en Rex, dat was het nummer. Ze hebben later nog een nummer gehad met Justin, maar dat haalde niet bij deze plaat. Dat vond ik wel zelf wel weer jammer. Maar goed, je, kan niet altijd, je kan niet altijd hits en nog eens hits scoren. Half geweest. Ja, en nieuws wat? uit Zandvoort. Zandvoort Vertel. nieuws. Ja, er is uh, komende zondagmorgen, is er een open dag bij Dieren tehuis Huis Kennemerland... En uh, er zijn allerlei demonstraties van uh, uh, Kennemerland, behendigheid en flyball. Ik heb daar nog nooit van gehoord, maar volgens mij... Uh... Wordt er ook kip klaargemaakt? Nou, nee, ik denk het niet. Uh, maar je eigen hond mag het ook uitproberen. Dus ik denk dat ze zo'n speciaal stok hebben om die bal te laten vliegen. En de stichting hond geeft ook een demonstratie. En als je eigen hond toch niet voorzien is van een identificatiechip... Voor maar 25 euro kunnen de dierenartsen van de kring uw lieveling chippen. En de opbrengst van de chipactie gaan geheel naar het dierentehuis... En uh, je kunt ook een houten naambordjes laten graveren. En je huis die door een professional laten fotograferen of natekenen. En de kleintjes kunnen gesminkt worden. En er zijn ook nog... Uh... Uh, problemen van de honden worden besproken met gedragstherapeut Hot nou, Tussen 11 en 3 uur is zondag iedereen van harte welkom aan de Keesomstraat. En uh, het is altijd belangrijk dat je, als je een klein hondje hebt, dat je hem niet de grote naam geeft. Want als het namelijk op zo'n bordje moet, dan wordt het zo'n gesleep voor die hond. Ja, dat is waar. Dat is een, maar ja. uh, ik kan ook het belang zeggen van inderdaad, van zet je telefoonnummer even in de halsband of op de halsband. kan Want gisteren was bij de achterdeur van het gemeentehuis, ja? daar heb je een fietsenstalling. En op een gegeven moment stond er echt een prachtig hond, en die stond daar zo voor de deur van, nou laat mij is binnen en ik word hier zitten en hij... Woof. Nou, en toen heeft hij daar op een gegeven moment... Hij bleef maar blaffen. Dus iemand haalt hem binnen en die heeft uh, hij inderdaad... Hij heeft een grote verse gedraaid daar binnen of niet? Nee, nee, nee. Maar oh. die heeft de telefoonnummer gebeld. De eigenaar was dolblij. Ja. Maar er zat iemand van handhaving bij en die, die, die zat nog van... Zullen we bekeuren, bekeuren of niet? Want die hond was natuurlijk wel los. Ja. Uh, heeft dus die hij heeft die de hand over het hart gestreken wat bijna dierendag was. Maar wel een ernstige waarschuwing gegeven natuurlijk. Maar het was een beeld van een hond. Zo'n uh, oh, okay. zo Gordon sitter. Ja, die zijn uh, echt zo'n echt hele... Ja, je hebt de eerste setters, die zijn ja. rood. Ja. En deze was uh, echt uh, donkerbruin. En die zijn nog even een slag groter. Oké. Okay. Uh, ze, ze lopen heel elegant, weet had je. hem helemaal de... niet gemist in huis verder. Is wel nee, eindelijk. hij was weggelopen vanaf ja. de boulevard. Ja. ja, precies. Hij had gegeven, van, nou, even wat ruimte in huis. Die je Blok neemt uh, voor de Hartstichting check check tijdens de Heemstede's Loof in Op zondag 17 oktober 2010... Vind de eerste keer in de gemeente Heemstede... De Heemstedse loopplaats. De lopers starten en finishen bij het sportcomplex Groenendaal. En zullen onder andere het Groenendaalse Bos en diverse wijken van Heemsteden aandoen. Niuwtje Blok is onder andere bekend van het Sinterklaasjournaal. Dat gaat binnenkort ja, ja. weer beginnen natuurlijk. En het programma podium. Ze zal de lopers aanmoedigen om hun eh, goede prestaties neer te zetten. Dus eh, ja... Hartstichting. Goed iets. Ga erheen. Maak er wat geld over. Weet ik veel meer. Oké. Okay. Uh, dit weekend is het ook uh, de weekend van Kunstkracht 12. We zijn twee dagen kunst en cultuur. Er is een, uh, een soort open atelierroute, zeg maar. Je kan bij, overal in het dorp liggen van die kleine boekjes met een lampenkap erop, met een voet eronder. Ja. En uh, dan kan je dus zien welke kunstenaars allemaal meedoen. De ateliers zijn open. Dus ga gezellig langs. Ga eens kijken hoe mensen erbij zitten. Ik vind het altijd heel leuk om. Uh, ook te kijken hoe de uitzichten zijn vanuit bepaalde flats en zo in, Nederland, of in Zandvoort. Oh ja. En uh, overal is er een hapje en een drankje. En je kunt dus uh, horen wat de kunstenaar beweegt. Ja, maar nou. ik, ik voel me ook altijd wel weer schuldig. Want ik koop niets. Want ik heb zo van ja, mijn huis is vol. Maar ja, ik vind het wel heel leuk om van dichtbij te zien. Het is uh, wel grappig om te kijken. Op een gegeven moment sta je voor iets dat je denkt, van, dit is mooie kunst. Zegt hij, Nee. Nee, dat is mijn bord. Dat is mijn bord van vanochtend. Ja, ja. Mijn oh, ja. gebak ei nog, wat een beetje blijft blijven liggen. Oh, sorry. Oh, ja. De politie uh, Kermeland waarschuwt mensen voor een, een oplichter die zich aan de deuren voordat als monteur. Afgelopen week kwamen er twee meldingen uit IJmuiden en Velsen. Bij een 85-jarige IJmuidenaar deed, uh, deed hij zich voor als gasverwarmingsmonteur. De bewoner beloofde, uh, geloofde hem en liet hem binnen. De monteur rommelde wat aan de gaskachel. Hij doet het weer al meneertje. Hij is allemaal weer schoon. Geen uh, CO2 of dat soort ellende meer. Of dat uh, je de, de, die gastoestanden... Uh, wilt u wel even 100 euro betalen? En het element voor de oprichter is... Klein gezet mannetje. Circa 50, 60 jaar oud. spreekt goed Nederlands. En droeg een zwart leren jack met een zwarte broek. Hij had ook een gereedschap bij zich. Ja, dat, uh, dat zit er dik in jou. Anders komen we niet vertrouwenswaardig over. Dus als je hem ziet... Meld Oké, okay. in het uh, Alzheimer Café van aanstaande woensdag 6 oktober. Dat klopt hè, woensdag? Ja, dan wordt er gesproken met een uh, praktijkverpleegkundige over keuringen. En uh, of het wel of niet verantwoord is om auto te rijden als je dementie hebt. Ik weet uh, niet. Nou ja, ik weet het niet. Het even als jij het autorijden al zo lang kan, dan kan je het rijden. Kan wel. Alleen het is, uh, kom je aan op je, op je goede adres? Dat is een andere vraag. Maar je je auto terecht. Je moet iemand je TomTom -tom laten inprogrammeren. En dat is, want ik weet wel dat mensen die de mensen heel braaf vinden doen wat er gezegd wordt. Want ze weten het zelf niet meer. Nee, nee dat is waar. Misschien rijden die mensen nog wel het nette van, de, van alle mensheid uh, bestaan. Nou, nog één laatste kleine berichtje. Uh, om, wacht, uh, krantjes. Nou, anders uh, doe ik hem hoor. Nee, nee, nee, nee. Wie wil uh, leren toneelspelen kan zich voor een cursus bij Casca uh, aanmelden. In een workshop met Maurice Houtzager leren deelnemers te improviseren en samen te spelen. En zich te verplaatsen in verschillende typen en emotietjes. Ja, u kon er zo'n raar stemmetje opzetten, maar dat, dat trap ik niet in natuurlijk. Hè? En, en Casca is eigenlijk vlakbij. Hè? Je rijdt gewoon het dorp uit Zandvoort Als maar ja. door. Ja. Tot je op een gegeven moment uh, uh, onder de spoorweg daar bent en dan nog, nog één door en dan naar. Uh, Rechts. Daar is het gewoon. Oké. Hoe Het is, ik denk, met de fiets is het 20 minuten, maar met de auto ben je er recht in de poep en een scheet. Helaas is het afgelopen donderdag al begonnen, maar misschien kan je nog wel instroom. Het begint om 8 uur. Je zal aanstaande donderdag gewoon verder gaan. Ze smachten altijd naar mannen. Oké, dat is leuk. En dan wil ik vooral dingen uit de Romeo en Juliet spelen. natuurlijk. Ja, zo. even lekker bekken. Wel even, even pepermuntje eerst, hè? Ja, is, nee, maar ik vind het wel belangrijk, dit toneelspel. omdat namelijk... Ja, als je wat flexibel wordt in je geest, kan je wat beter met je medemens omgaan. Absoluut, absoluut. Nee, nee goed, sorry. <laughs> Probeer even een wijze les hier te toonspreiden. Ja, nou, hij kwam niet aan bij me. Nee, oké. Okay. Nou, tijd voor de jolande keuze. Ja, heel apart. Ik denk van, wat zal ik nou eens meenemen ja, vandaag? Ja, wat en heb ik... je nou eens meegenomen? Ik heb Tavares meegenomen. Uit de auto's? Live. Ik zag dat Cool en de King ook nog speelden En Utrecht en waren pas geleden ook nog in Nederland. Nou, ja, kijk. Deze band. Die a trip we on niet memory zichzelf. lane. More than a woman. Ik trek mijn Jon Travolta pak aan, want dit zat in die film. hè, City yeah. Night. More Than A Woman, de Jolande keuze deze week en Tavares natuurlijk zag je net al het poses hangen van uh, cool The gang dat die ook nog steeds spelen. Ik vind het zo grappig die oude mannen nog steeds, ja die doen het nog steeds goed bij 40, nou wel 50 plus denk ik. En dit was dus Tavares en More Than A Woman uit ja. Saturday Night Fever. En weet je trouwens Wilco, ik, ik heb je trouwens al opgegeven hè, voor DJ contest. DJ Contest, ja, maar dat is met plaatjes aan elkaar, uh, aan elkaar praten, kretje. Dat is toch echt iets voor jou. Nou, uh, Ik ben niet zo van het scratch, hoor. Nou ja, on-air events met onze eigen... Roy, Roy. van Beuringen! Jawel. Meld die... je nu aan! Ja, precies. Dus kijk maar uh, eventjes of je on-air events uh, op internet kijkt. Of je ook mee wilt doen. Maar ik vind het toch wel leuk dat hij dat doet. Dus ja, ik heb is... wel zo van... We uh, moeten Moet bezig. er toch nog eventjes uh, een klein beetje tijd... en zo. Ja. Dus... Uh... Ja, ik vind het allemaal wel grappig. Dan heeft hij er helemaal geen tijd meer voor. Dan hij is... weet het toen niet, maar we komen allemaal op de receptie natuurlijk. Hè? Dat is gelijk een, een goede meeting voor de radio natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hé hey, Roy, ja. gezellig. Goedkoop, uh, goedkoop feestje. Ik neem gewoon een fles wijn mee, dan heb ik mijn eigen wijn er weer uit. Weet je wel, ja, dat komt helemaal goed. Ik ben helemaal een goedkope gast. Ik drink een glaasje water en ik neem af en toe een sneetje brood uit mijn tas. Ja, precies. Meer uh, verteer ik niet. Maar ik ben wel heel irritant met mijn, uh, met mijn verhalen. <laughs> Oh ja, dus dat is willen... nog helemaal niet opgevallen. Oh, heb je die goos weer over het eten? Kan niet, ja. kan niet van het feestje afgezet worden? Het is Toebak Leefd tegen tien uur alweer. De lijnen zijn oké okay bevonden. Straks naar tiener, uur. Goeie, moi, rezont, Ze zitten er weer. <laughs> Gezellig. <laughs> Sorry. Ik heb nog een uh, schokkend bericht. Er is in Australië is er een tiener. En die is gewoon zomaar op de rug van een walvis geklommen. Voor de kust van Middleton Beach in de stad Albany. De mag En De Australische onderzoek. Of... Wat erg. Ik ben gelijk helemaal van slag doordat ik aan Roy denk. Maar de Australische overheid onderzoekt enkele klachten over het incident. En wilde Tiener beboeten. En maar ja, ze zeggen je moet normaal met een boot 100 meter afstand houden. En als je zwemt mag je maar tot 30 meter naderen. Maar ja, als je nou jouw kant op zwemt. Ja. ja. Ik bedoel, uh, hij is er zo. Ja. Maar ja, in deze tijd van het jaar komen de walvissen daar uh, tot rust. Omdat ze net uh, pas gekalfd hebben. Hè, dat ze van die grote jonkies hebben. Ja. Maar het schijnt dus dat je gewoon uh, 7.000 euro boete kan krijgen voor het treiteren van wilde dieren. Maar ik, ik heb niet idee dat zo'n walvis zo wild is, maar ja. Ik denk dat die walvis helemaal niet in de gaten heeft dat er gebeurt. Die voelt alleen nog wat in ze. Als er echt zo'n harpoen uh, naar binnen komt, dan denk je nou, nou vind ik het toch wel irritant. Ja, maar ze zeiden dus wel, hè, dat de, de, de kans is klein dat die schade heeft opgelopen toen de jongen een ritje op zijn rug maakte. Want de spieren van de Australische walvis kun je vergelijken met een motor van 900 pk. En als hij op die rug van wat dier springt... is hij zelf eerder in gevaar dan de walvis. Dus ik vind die walvis moet betalen. Ja. Daar moet, daar moet onderzoek naar worden gepleegd. Dat moet echt ja. Ja, tot de bodem toe worden uitgezocht. Maar die jongen die wordt wel wereldberoemd denk ik nou op deze manier. En dat was misschien nou net zijn bedoeling. Ja. Dan wordt hij uitgenodigd bij allerlei uh, talkshows. En hij al. heeft er niet in gezeten, maar hij heeft op de rug gezeten. Ja. Ja. ja, Jonas op de walvis. Ja, Er is ooit een verhaal bekend in Australië dat een man wel echt in een walvis heeft geleefd voor een aantal dagen. En die is er ooit uit zijn na gesneden, want ja, anders krijg je hem er niet uit natuurlijk. Toen was zijn haar helemaal verbleekt... Hij was niet helemaal weer zoals vroeger. Hij was wat rarer geworden. Hij heeft ja. ook niet zo lang meer geleefd. Maar hij heeft het wel overleefd, toch tochtje in gaan, Hoeveel zuurstof er dan toch nog in zit, blijkbaar. Maar ja. hij zal wel... Lucht zal er gang hebben. Ja, maar oh. hij zal ook wel heel erg uh, uh, last van zijn longen hebben. Dat zijn longen beschadigd zijn door, door die, die zure luchten. Ja. En die gassen en zo die er allemaal in zitten. Ja. Dan als... Ga jij maar eens continu inhaleren... Uit een boer van iemand. Nou, daar word je ook niet vrolijk van. Dat is wel goed uitgedrukt hoe het er moet zijn, hè? En wel een beetje. Ja. Nou, als we toch bij de dieren zijn. De pingwings, die 36 miljoen jaar geleden op de aarde leven... Wat belangrijk nieuws, dit. Zagen er minder chic uit dan hun huidige diersoorten. Dragen de pingwings nu een zwart-wit dek, Een kostuum, een smoking wordt ook wel genoemd. Toen was het waarschijnlijk roodachtig, bruin met een beetje grijs. Okay. Minder spannend, minder chic. Oké. Okay. En waarschijnlijk helemaal geen aardige, aardige dieren te zijn op, die pinglings. Hè? Moet dus of niet? Ze, ze kunnen zo pikken, ze hebben volgens mij zo'n hele harde snavel. Ja, en ze, een ze een lopen wel alsof ze de directeur zelf zijn. Dus wat, wat verbeelden ze zich wel? Het moet ook wel, want ja, anders stel ik weinig voor. Het is een heel klein gedrochtje. Uh, straks meer. Eerst even een uh, freaky aids plaat. Where do we go now? We remember times when everyone cried till I stood up and told a joke, they laughed. Remember nights we couldn't get home Cause I got caught in fights Even then we laughed. We kept in mind that in the end we'd make it home, we'd have it all in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 Amerika? Ja, hou ze, ze van surfen? Het lijkt er wel heel erg veel op. Nee, dames en heren, het is gewoon een Nederlands beentje. Weer een Nederlandse beentje? Ja, been. oh. wel uh, Glass, uh, The Broken Glass Heroes en Let's Not Fall Apart. Laten we het bij elkaar houden. Hè. Het is heel belangrijk dat we nu met z'n allen één dat we kiezen. Dat we stemmen voor. CDA steunt het. Dat we eendrachtig zijn. Eendrachtig. 4800 mensen zitten in één grote tent... Is het nu tijd om iets te doen? Nou, ze tent? zijn het hele weekend zoet in ieder geval. Dit zijn ja. ze allemaal, maar ze moeten morgen wel even naar de kerk, hè? Ze mogen allemaal, ja, oh joh, doen ze dat? Ja, dat doen de plekken ze... dan? Ja, misschien, ja. Misschien, komt, misschien komt er wel iemand daar een dienst houden. Het is wel weer mooi dat ze zeg maar niet op de knie hoeven. Dat ze met zo'n kleedje aan de gang moeten. Want dan is daar helemaal geen ruimte voor. Ze kunnen gewoon blijven zitten natuurlijk. Ja, ja, dat... ja maar ik denk dat je meer ruimte inneemt op zo'n kleedje waar ze allemaal ja, op de knieën is. zitten dan... Uh, dat, ze, dat allemaal stoelen en zo... Uh... Ze zitten nu allemaal op de, op de stoel en ze kunnen gewoon de morgenochtend... Want ze, moeten, ze krijgen allemaal een minuut spreektijd. En ze zijn 4800. We hebben uitgerekend dat was ruim drie dagen. Drie dagen, drie en een derde dag. Ja, zijn ze bezig met praten en uiteindelijk gaan ze... Dan valt het heel sediaat elkaar natuurlijk, want er zijn nog zoveel mensen tegen. En als je ze zou zeggen dat het gewoon acht uur per dag maar was... dat anders is het genoeg, dan is het gewoon tien dagen achter elkaar. Ah. Ach, het maakt mij niet uit. Als wachten we gewoon nog even. We hebben al vier maanden gewacht. Ja, dat is waar. Plakken was, we er allemaal dan vast. Dat was en, toch 6 juni of zo? Of ja. uh, uh, 9 juni? Juli, augustus, september. Wow. dit is echt bijna. Ik vind dat zo'n installatie dat moeten we doen op 9 oktober. Ja. Want dan is het echt precies vier maanden na de verkiezingen. En het is echt. Ik heb het gelezen. Ik heb het gehoord. Wat is Echt mijn vingers likken ik erbij af. Wat een goed plan ligt daar. <laughs> Ongelooflijk. We hebben de hele, nou ja, over. Uh, nou zijn ja. de donuts, die kan ik wel gebruiken nu. Jij maakt dat gebaar nu, maar ik krijg, ik, ik krijg hier nou een bericht onder ogen. Vertel. Het is de voormalige Franse minister van Justitie, Rachida Dadi, die heeft zondag met een verspreking echt voor grote hilariteit uh, gezorgd. Want in een interview met de economie over de economie verhaspelde ze inflatie met fellatio. En dat is een moeilijk woord voor het oraal bevredigen van een man. En in het Frans de deelt het woord fellation. Lettergeven met inflation. En de verspreking vond het plaats. En uh, de journalist die reageerde niet op het afwijkende woord. Zij zelf had het niet eens in de gaten, oh. Maar later verspreidde het filmpje van het interview zich op internet. En reageerde uh, Dali op het incident. Ze zei te snel nog te hebben gesproken. En het jammer te vinden dat dit alles was wat mensen hadden onthouden van het interview. Ja. ja Logisch. Ja. <laughs> Ja. Zelfde als de dame zich uitkleden, onthoud ik helemaal niks meer van het bericht. Nee, je werd volledig af, uh, afgeleid gewoon. Op playbordje Channel heb je namelijk ook dat uh, het, uh, het, het naakt. naakt weer, nee, niet naakt weerbericht. Ja, wel naakt, naakt weerbericht. Nationaal volgens het mij. Nationaal. Ja, dan wordt een dame gaat zich dan helemaal uitkleden en vertelt dan al echt hele belangrijke berichtgeving. En je, je zit met de glimlach, zit je al die nare berichtgeving aan te horen. Maar het is leuk om oh, ja. op die manier ja, ja. een soort memoryspel te doen. Ja, om te en kijken. van, uh, wat, in welke volgorde trok ze wat uit of zo, weet je wel? Dat ja, soort dingen. En dan, is... en dan, uh, dat ze dan daarna nog een paar plaatsnamen noemt en, uh... Welke plaatsnaam hoorde bij welk kledingstuk? Weet je dat zo? Dat, dat, zijn, dat zijn ze... leuke spelelementen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat ja. We doen. Nou, dit was Toebak Leeft. Ik ga het even terugluisteren en ontzettend lachen om mezelf. Ja, ik ook. Ja. Heel dus, fijn weekend allemaal. weekend. weekenden we spelen elkaar volgende week voor weer een nieuwe aflevering. Hoeveel zitten er dan eigenlijk nog in de pen? Nou, ik denk toch zeker wel tien. Wel tien dat zeker. Daarna maken we weer... Uh, evalueren. Evalueren. Of dat andere. ja. de onderwereld dansen de show uit.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 Arnhem maakt zich op voor het CDA-congres over samenwerking met de VVD en de PVV. Voor de bijeenkomst in de Rijnal hebben zich 4800 mensen aangemeld. Het congres wordt om tien uur geopend door partijvoorzitter Bleker en daarna begint de discussie. Na de lunch geeft fractieleider Verhagen een toelichting op het regeer- en gedoogakkoord. Aan het eind van de middag mogen de congresgangers aangeven of ze voor of tegen zijn. Bij de Rijnhal wordt ook gedemonstreerd. Tegenstanders van de PVV delen toverballen uit aan de congresgangers. Ze zeggen dat het CDA niet van kleur moet verschieten en niet in zee moet gaan met wilders. Ook zijn er betogers die zich verzetten tegen wat ze noemen de afbraak van het hoger onderwijs. En ook de omroeporkesten voeren actie bij de Rijnhal. Het komende kabinet wil de omroeporkesten afschaffen. Op Midden-Java zijn tientallen mensen omgekomen bij een treinongeluk. Er zijn tot nu toe 36 lichamen geborgen, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental nog stijgt. Zeker 40 reizigers raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op het station van de stad Peturakan. Een trein uit Jakarta botste op een stilstaande trein, terwijl de meeste passagiers sliepen. Er zijn aanwijzingen dat een sein verkeerd stond, mogelijk door een menselijke fout. Op het WK wielrennen op de weg in Melbourne is Marianne Vos opnieuw tweede geworden. In de eindsprint was de Italiaanse Georgina Bronzini net iets sneller. Het is de vierde keer op rij dat Vos op het WK zilver haalt.